Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Met de aanscherping van de coronaregels is het kabinet minder ver gegaan dan het OMT wilde. In het advies stond dat de horeca de komende tijd om 10 uur s'avonds zou moeten sluiten... en dat de nachtclubs gisteravond meteen al dicht zouden moeten. Maar het kabinet koos voor een horecasluitingstijd om middernacht... en de nachtclubs mochten afgelopen nacht nog open zijn. Ook adviseerde het OMT strengere regels voor feestjes thuis... In het advies staat dat alleen in de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar de besmettingen toenemen. Daarom zouden enkele zeer gerichte maatregelen voldoende zijn. Festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid. Het bedrijf noemt het festivalverbod een disproportioneel besluit. Zo zouden festivals best kunnen plaatsvinden onder de voorwaarden van de fieldlab-experimenten, vindt ID&T. Het kort geding is begin volgende week. De komende weken wordt de periode tussen de eerste en tweede prik met een coronavaccin verkort en flexibel. Volgens de missionair minister De Jonge kan dat omdat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Verder wordt er door de GGD gewerkt aan manieren om de drempels voor vaccinatie verder te verlagen. Rido Taghi heeft volgens De Telegraaf tientallen miljoenen euro's beschikbaar gesteld om zich te laten bevrijden uit de extra beveiligde inrichting in Vught. Zijn neef zou op zoek zijn naar mensen die hem eruit willen halen. Politie en justitie vrezen een zeer gewelddadige bevrijdingspoging, schrijft De Telegraaf. Mogelijk zou er een diplomaat worden ontvoerd als wisselgeld voor vrijlating. Het eigen risico in de zorg blijft ook komend jaar 385 euro. Het kabinet neemt een motie van de SP over... die vorige maand met een ruime Kamermeerderheid werd aangenomen. De maatregel kost 148 miljoen euro, schrijft minister van Ark aan de Kamer. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder zon, maar later bewolking en buien. De zwaarste in het zuidoosten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn korter aan het worden. De langste staat nog op de A6 muiden lelystad Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je nog ruim 10 minuten onthoud. Op de A10 knooppunt Koemplein richting knooppunt Amstel. Bij Amstel nog 5 minuten onthoud. En op de N704 Almere-Nijkerk voor de aansluiting met de N301 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 to smell for In het leven. Es toda la verdad. Dus heb lief zoveel je kan. En geef sinceridad. alles wat je hebt om weg te geven. Want daar word je rijker van. Geloof in wat je wilt bereiken. Waarom si bereik je nooit de top. No de reis, reis de alleen heeft geen waarde. Dan het eind. Dus hang zelf de slinger zo. Nee, nog goed namas met mij Want deze mooie tijd Gaat veel te snel voorbij Dus zet de avond voor Heel even stil met mij Laten we blozen op dat we hebben Nu dat we er zijn Hij trekt zijn jas aan Gaat naar buiten Loopt de straat uit naar de kroeg Het terras op Naar de bar Waar hij zo vaak een biertje vroeg Rijdt zich om, pauzeert heel leven, noudt zijn drankje in de lucht. Zegt confier met mij het leven, want het gaat zo vliegensvleuk. Als het, tu, toe vamos a brindar por más. Porque hay que disfrutar que el tiempo se nos va.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 We'll To live in the moment. Across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle light. I'm living in the open. Made you think that carries on Burning bright, I thought it blows a signal to the sky. I still wonder, does the message get to you? And the afternoon night, night Punt 9 is zon Zanford English There are a million volts in a pool of light Electricity in the room tonight Born from fire sparks flying from the sun Hey I hardly know you can I confess I feel your heart Beating in my chest, if you come with me, tonight is gonna be the one Cause you fade and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's a near-mid-to-be-you in my mind Could be mad, but you might just be right One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 se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, um sábado na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 na balada o a galera de stad na e passou a menina mais linda. de coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te stad pego...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 Delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Hey, hey, hey, que delicia, hein? Ai, se eu te pego. Wooh! Een hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Zaterdagochtend, als hij daar loopt Mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? Kleine jongens die gedragen zich als plof Willen kosten wat het kost Niemand de voor de toren staan Mijn vrienden achter en gedragen zich als loch En dat maakt die jongens plof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 Gedraag en zich alsnog En dat maakt die jongens Niemand laden voor de tocht. Ik ben trots op je stunts en je acties Maar vooral je strijdlust en je passie En zo'n zwalb is een tikje overdreven En wat schattig en je weet het zelf best ook Het mag niet maar Gewoon genieten jongen, kom maar goed Echt, je bent een sympathieke knul geworden Soms een ettenbak en soms een kampioen Met de ballen zijn voet op Zaterdagochtend En hey, jij kan hier nog de winnende maken Als je daar loopt Kleine jongen. Kleine jongen Met need of go. Kleine jongens die gedragen zich als prof Doen met regel maar iets doms. en. <laughs> Kleine jongen Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote broer is trots op jou du -du -du -du -du -du. Kleine jongens die gedragen zich als prof Willen de het kost, niemand laden voor de toon Stamen, Ieder achter en gedragen zich afzorg En nog vaak die jongens pro, niemand laden voor de toon